De ochtendspits van vanochtend was de drukste van dit jaar. kwam vooral door een aantal ongelukken. Op de A2 bij Breukelen reed rond half vijf een auto achterop een vrachtwagen. De automobilist kwam daarbij om het leven. De A2 was urenlang afgesloten omdat de weg bezaaid lag met brokstukken. Bij Arnhem gebeurde een ongeluk op de A50... waardoor het verkeer moest worden omgeleid. Om kwart voor negen stond er 323 kilometer file. 24 kilometer meer dan het oude record van dit jaar.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 Het weer zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. In de namiddag en avond kans op een stevige onweersbui. En het KNMI geeft code geel voor gevaarlijk weer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog vielen rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Diemen en Muiden 4 kilometer. Tussen meer en Larenstad 6 kilometer. En richting Amsterdam op de A1 tussen Voorthuizen en Knoopend Hoevelaken 3... Op de A4, Daanage de Amsterdam bij Dorp 5 kilometer. A8, Zaandam Amsterdam, Verknopend Koenplein 4. A9, Alkmaar Amstelveen bij Battenverdorp 3 kilometer. A15, Nijmegen Gorkum tussen Echtelt en Tiel 4 kilometer. A27, Preda Utrecht bij Noorderloos 3. De A27, Almere Gorkum bij Utrecht Noord over 14 kilometer langs een breide en stilstaan vanaf Eemnes. En op de N3 Dordrecht-Papendrecht en per geval tussen Dordrecht en Papendrecht staat 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het mooie mooi weer voor van vandaag moet je zeker in Zandvoort zijn. Je ziel van de sneeuw van de dream bent, Dat was hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee. En daar worden we vrolijk van. Het is 7 over 4. Welkom bij het derde gedeelte alweer van Zandvoort op zondag. En daarin de volgende onderwerpen. Allereerst uh, krijgt u van mij even een update over het uh, En dan heb ik het over golven. En uh, de Open Golf uh, Tournament. In Spanje en in Catalonia. Een uur geleden kon ik u melden dat Luiten uh, uh, momenteel voor de dag plus 2 uh, speelt. Dus twee boven de baan. En uh, dat de, de leider was op dat moment Jiménez met min 7. Maar uh, Luiten is opgeklommen uh, ge, tot een gedeelde vijfde plaats. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Maar die moet hij wel delen met zeven andere spelers. En ik moet zeggen, de mensen die boven hem staan... die hebben slagen, slagen laten liggen... en waardoor Luiten dus heeft kunnen stijgen in het klassement. Momenteel staat hij dus op een gedeelde vijfde plaats... nogmaals met zeven andere mensen. Hij bevindt zich op hal 14 en staat voor de, dag, uh, voor de totaalscore op min 1. Leider een uur geleden was uh, Miguel Angel Jiménez met min 7. Hij heeft twee bogies moeten laten noteren. en staat momenteel op de twaalfde hol en staat op min 5. Leider op dit moment is Richard Green uit Australië... met een dagscore van min 2 en een totaal van min 6. Ik hoop u nog vlak voor de klok van 5 uur de einduitslag te geven... al zal dat wellicht erg moeilijk zijn. En anders leest u het vanavond wel of morgenochtend in de krant. Oké, okay. okay, wat gaan we doen? Oh ja, we gaan om half vijf het dier van de week doen. En dat, die luistert daarna aan Ramses... En om kwart voor vijf het gedicht van de week. En het staat natuurlijk in het kader van Zonzeestrand Zandvoort. En al wat Zandvoort nog meer moois te bieden heeft op zo'n prachtige dag. Wellicht nog even tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. En om twintig over vier gaan we weer even schaken met Dolly ten Pierik... Want die maakt zich op voor een rondleiding met een aantal uh, uh, gasten. En dat heeft alles te maken met de karavaan. Dus we krijgen van haar nog een update rond de klok van 20 over 4. Wellicht hebben we nog even tijd voor wat uh, voetbalnieuws. Want er wordt nog gevoetbald uh, vanaf half vijf. We zullen het uh, op ons af laten komen en we zullen u blijven informeren. Maar eerst meer muziek. Hier is Clean Bennett en Rada B. Een heerlijk hit hoor je zo de zondagmiddag bij CFM Zandvoort. Je eigen lokale omroep. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week met heel veel lekkere muziek. En natuurlijk informatie voor Zandvoort en de regio. You're the en raw De Bee. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. En hier zijn de nits...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 Het uh, 1987, dat was in de Dutch Mountains. Het is 16 minuten over 4 geworden, tijd voor een kort voetbalbericht. Ja, nou zijn er gister, uh, gisteravond al uh, de nodige beslissingen gevallen. Zo heeft uh, Bayern München de Duitse beker uh, veroverd. En uh, heeft Arsenal toch nog een prijs binnengehaald uh, in Engeland. En die hebben daar de Engelse beker uh, binnengehaald. Uh, verder uh, hebben we natuurlijk vandaag nog uh, één wedstrijd op het programma staan... en die begint om half vijf in een bomvol Euroborg stadion. En dan heb ik het over Groningen. Groningen uh, ontvangt om half vijf thuis AZ in de tweestrijd... om nog één plekje voor Europees voetbal te bemachtigen. Die wedstrijd begint dus om half vijf... en de wedstrijd uh, afgelopen week is een 0-0 stand geweest... En dat was dan in Alkmaar. En dus het is nu drop of dronder voor AZ. Om uh, toch nog een plaatsje in, in de plek voor de uh, Europa League te bemachtigen. Of gaat die weer naar Groningen. En dan zouden we toch twee noordelijke uh, elftallen in de uh, Europese. Een beetje terug de kunnen, te terug kunnen vinden. Zowel Pax Wolle, Europa in als dan wellicht FC Groningen. Uh, uh, uh, Europa in. Maar goed, dat is, die strijd moet nog gestreden worden. Die wedstrijd begint om half vijf. Dus ik denk dat het bij Lauw en Hardy 1-Az gebeuren wordt. Maar wellicht dat er ook nog een Groninger tussen loopt. No, je je weet, weet het maar nooit. Nee nee, nee, nee, nee. Je weet het maar nooit. Goed, daarover uh, volgende week. Uh, meer of anders morgen in de krant. Tot zover dit voetbalbericht. Zodadelijk gaan we weer naar Dolly in het centrum van Sofort. Maar Marius Craig David, hier is Walking Away. De single van Craig David en Walking <laughs> Away. Nou, Dolly landt niet weg hoor. Die is gewoon nog in het uh, centrum van Salford. Nogmaals, goedemiddag Dolly. Hé, hey, goedemiddag Rob. Ja, Hé, hey, hallo. Ik ben een beetje verplaatst. Van de ene kant van het plein naar de andere kant. Ik weet niet of je het kan horen. Ik ja. zit bij uh, Sanford nu. Wat klinkt het gezellig daar. Oh man, het, is, het is net of je op vakantie bent in een mooi, wonderschoon buitenland. Echt waar. Volle volle terrasse, Heerlijke temperaturen. En Papo Luigi die uh, melodieën laat horen. Ja, jongens, mijn liefje, mijn liefje, wat wil je zeggen? Ja, hoor eens even applaus. Ja, ja, ja. Och, och. och. Ja, het, het heeft zo vo vo zijn voordelen om een razende reporter bij ZFM te zijn, hè? Ja, de heel vervelende baan, ja. De heel vervelende baan. Ja. Zo kom je nog eens ergens, oh, uh, Dolly. Ik lekker op het strand en gisteren ook hier. En nou vandaag ook weer. En iedereen heeft er zin in. En je, uh, ja. je, je hebt nog even rust, want zo. Je, je hebt nog even rust en dan moet je weer uh, op pad. Ja, ja, ik, uh, ik uh, nog eventjes. Ik ga om kwart voor vijf beginnen met de singer-songwriters route. Dan gaan we vijf uh, locaties langs uh, waar uh, op iedere locatie een zanger of zangeres op ons zit te wachten die dan drie te, uh, uh, mooie nummers tegen horen brengt. En daarmee uh, maken we dus ook meteen een prachtige wandeling door Zandvoort. Um, we gaan ook uh, uh, helemaal boven in bouwenspellen. Is een toplocatie dus. En uh, ja, verder zijn er bij Caravaan vandaag nog hele leuke dingen te doen qua theater. Prijzen zijn niet te duur. Ik bedoel tegenwoordig betaal je in de Schouwburg minimaal 28 euro. Terwijl hier zitten de prijzen op 16, 17 euro. En je krijgt dan ook nog theater. Uh, ja, ten eerste geweldig. Iedereen is enthousiast. Uh, die komt enthousiast terug van de, van de theaterstukken. Maar je ...komt ook nog eens in een, in een uh, omgeving waar, waar je als normaal mens niet komt. Ik, ik bedoel de oude brandweerkazerne, wie kan daar naar binnen? He? En, en het oude Dolphirama, wie kan daar naar binnen? De raadzaal, dat zijn alleen maar plekken waar je sporadisch en zeer speciale gevallen kan komen. Maar vandaag is dat mogelijk met de karavaan. En dan uh, word je nog getrakteerd op een prachtig stukje theater. Dus mensen kunnen zich uh, aanmelden bij het Gasthuisplein, bij het Zalfers Museum. Museum. Ja, de Bali, ja, bij het Standvoorts Museum. Uh, dat wat ik ga doen, uh, dat is helemaal. sportbezol volgens mij, dat kost 4,50. Dan krijg je een geel bandje om. En met dat gele bandje kun je meedoen met de Songers uh, Songwriter. Uh, de... Wandeling. Maar je kunt ook mee met een audiotieve wandeling. Dan krijg je een koptelefoon op. En dan krijg je allerlei verhalen te horen over Zandvoort. En uh, daar loopt dus ook iemand mee. Je kan uh, het, het Zandvoorts museum in. Je kan naar de film kijken. Die is doorlopend in het museum. Nou jongen, het is allemaal te veel om op te noemen hoor. Het dus, is gewoon uh, fantastisch. Ja, ja, joh. Dat, dat, dat, dit is allemaal zo leuk georganiseerd en het wordt zo goed gedaan. Ik bedoel, kom je huis uit, kom hier gezellig naartoe en ga gewoon een middag of een, een avond vakantie vieren in Zandvoort, jongens. Ja, je moet het gewoon meemaken. We horen het aan je, Dolly. Je hebt het reuzenreis in. Ik heb wel. En dan zit ik nog maar in mijn eentje. Hè? Dus laat staan als je met mensen gaat waar je van houdt... of waar je mee kan lachen. Nou, dan, dan, dan kan het leven niet meer stuk, jongens. Jawel, maar je hebt nu ook een heerlijke hamburger natuurlijk voor je, hè? Ja, ja, ja. ja. ja oh, ik draag. ben je het wapen. Oh man, hij is zo lekker. Heel apart. Heel apart. Goed. Uh, Dolly, zorg goed ja. voor jezelf. Ik wens je erg veel plezier met de singer-songwriter-route. En uh, we willen je de, op deze plek even hartelijk danken... voor je bijdrage tijdens Zand wordt op zondag. Ja, heel graag gedaan. Nou ja mensen zijn die alsnog willen aansluiten straks bij me en met me mee willen gaan met die wandeling, dan uh, ik sta te wachten hier op het Gasthuisplein met een gele paraplu. Oké okay, Dolly, hartstikke bedankt voor je informatie en geniet ervan hè. Geen dank. Oké. Okay. Gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen. Dag Rob. Oké. Okay, dag Dolly. een fijne uitzending verder. Groetjes. Doei doei. Dank je wel en een hele mooie zondagavond. Hoi. Radio station is WGAP. Say hoops upside Say hoops upside your head. Now on all you capers and you finger snappers, you, you toe choppers, and you head. love flappers. I want y'all to say this with me. Say hoops upside your Say hoops upside your head. it loud. Say it loud. Bigger the, head the bigger the headache, the bigger head. the bigger Boy, keep it just thorough. deze nieuwe single word je weer helemaal happy. Heb je de peppy? Je hoorde de single van Pharrell Williams. Dat was Marilyn Monroe. Het is drie minuten overal vijf. Zullen gaan doen? Het dier van de week bij CFM. Nog even uh, twee berichtjes vooraf. Oh. De tussenstand tussen F uh, FC Groningen en, en AZ... Is het In, al zover? Is nog 0-0. Oh. Hij moet nog beginnen. Oké. Okay. <laughs> en we moeten even de groeten doen aan de bemanning van de mobilee. Want uh, ja, het is toch wat, hè? dat social media, het werkt toch wel perfect. Uh, Marjolein uh, was er een, samen met haar man enige weken geleden uh, te gast bij ons hier in de studio, want ze waren even in Nederland. En zijn weer afgereisd naar het zonnige zuiden om met hun katamaran hun wereldreis voor te zetten. En we kregen net een, een berichtje van hun binnen dat ze zaten te luisteren. Dus de bemanning uh, van de mobile bij deze behouden vaart. Goed, het dier van de week. En dat is deze keer Ramses. En Ramses is een leuke, grote en vooral lieve rotweiler van 7 jaar. Hij is gewend om veel samen te zijn met zijn baas. Maar hij kan ook wel eventjes alleen zijn. Hij werd altijd uitgelaten op een omheind terrein... waar niet heel veel andere honden kwamen. Toch is hij best sociaal en vindt hij heel veel dingen gezellig. Uiteraard is het wel heel belangrijk om hem rustig te laten wennen aan andere honden. Hij kan het prima vinden met kinderen, maar omdat Ramses last heeft van voernijd, met veel oefenen kan het wel minder worden, wordt het afgeraden om hem in een huis met kleine kinderen te plaatsen. Ramses is verder echt een schat en verdient een fijn tehuis. Wie heeft er net zoveel behoefte aan knuffelen als hij... en wil graag komen kennismaken met Ramses? U bent van harte welkom. En waar verblijft Ramses op dit moment? Ramses verblijft in het dierentuin Kennenmaland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888. Of kijk even op de website wwwdierentehuis En het dierentuin is geopend van 11 tot 4 uur op maandag tot en met zaterdag... Geef Ramses ook een tehuis. En wij gaan lekker naar België. Hier is het goede doel.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 Je Tu étais Je bent enorm. Nous étions formidables. Formidable. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, Je pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Je puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Je si bent Je lui dis comme ça c'est Je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 Dat was de Romei en Formidable. Het is bijna kwart voor vijf geworden. Voor tijd voor het gedicht van de week. Het mooie Zandvoortse strand. De blauwe zee, al het zand. Ga je mee? Lekker zonnen in de zee... Lekker zwemmen in de zee. Mooie zandkastelen bouwen. Op een lekker patatje van Friedan kouwen. Daarna nog een ijsje toe. Want na zo'n dag ben je echt wel een beetje moe. Als het zo mooie Zandvoortse strand bijna is verlaten. De laatste restjes mensen verdwijnen omdat hun zo dierbare zon vandaag niet meer zal schijnen. Dwalen mijn ogen naar de zwarte horizon, waarnaar ik overdag eindeloos verkijken kon, waar de stralende blauwe golven het warme zand bedolven. Nu heeft het plaats gemaakt voor donkere golven. Het kille natte strand eindeloos lang, mijn voeten worden onder het vochtige zand bedolven. Ik draai me van het water af. Voel dat ik weer naar de ochtend verlang Want deze donkere golven maken me een beetje bang Hoog aan de hemel straalt hij op mij neer Zorgt voor warmte keer op keer Zit niet vastgeketend, kan zo op en neer Toch blijft hij daar zonder verweer Hoog aan de hemel straalt hij op me neer Zorgt voor licht elke dag weer. Het is een energie die mij doet leven. Waar zou ik zijn zonder eten? Hoog aan het Zandvoortse hemel straalt hij op me neer. Tot de avond en dan is hij er niet meer. Dan komt zijn broertje, schijnt heel zacht. Dat is de maan die naar Zandvoort lacht. Wat een mooi gedicht van de week Albertje. Ik heb de tranen in de ogen. Ik ook. Ik <laughs> ook. We genoten ervan bij Sandvoort op zondag. But there's a lot of bad guilt, Child. Als was weer vol en rook een sigaret. Wat zoek ik hier nog? Waarom ga ik niet weg? Een avond zonder jou komt niet zo vaak voor. Zou zoveel willen doen, Maar toch doe geen zak. Ik voel me thuis ontheemd en vlucht naar het café. Ik weet dat ik je mis.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 Je adem heel dichtbij, s nachts zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die intiem. Dat was Cadans oh, en de Intimiteit, jawel. Oh, wat zit dat? <laughs> dat moet ik helemaal die hebben, joh. <laughs> ja, daar is Zoek je dan. Zoek en vinden. Zeker weten. Nou, hoe is het met Groningen? Nou, ik, ik heb net even gekeken. Uh, 18 minuten hebben ze inmiddels uh, gespeeld. En het staat nog steeds nul, 0. Nul, nul. Dat wordt spannend. En dan heb ik nog voor u een update. En dan heb ik het over het Open de España, Het vierde ronde. Uh, zei ik u vorige, keer, vorige update: dat uh, Joost Luiten gedeeld tiende stond. Met dat samen met uh, zeven mensen. Uh, het Vanijn zit hem inderdaad in de staart, want momenteel uh, bezet Joost Luiten uh, samen met uh, Richard Green de derde plaats. Hé, hey, kijk. Joost Luiten die stond dus op plus 2 en hij wist uh, op de 15e en 16e hal twee birdies te produceren. Waardoor hij dus weer terug is naar gelijk par. En uh, hij moet nog één hal spelen. En ja, wellicht, zit, wellicht zit daar misschien ook nog een birdie in. Maar goed, momenteel dus Joost Luiten op een derde plaats in het Spaanse Open. En hij speelt dus vandaag, de score van vandaag is dus gelijk par. En ik had het al eerder over Miguel Angel Jiménez... die even de leiding moest afstaan. Omdat uh, ja, uh, een ander toch iets beter was. En dat hij een bogey maakte op hol 10. En uh, nu allemaal weer parren produceert. Miguel Angel Jiménez is momenteel de leider... Uh, met min 5, dus twee slagen voorsprong op Joost Luiten. Met voor Joost nog één hole te gaan. En Jiménez speelt momenteel de 14e hole. Dus daar kan ook nog wat veranderingen in komen. Tussen Jiménez en Luiten staat alleen op de tweede plaats nog Richard Green uit Australië. Met een score van min 4. En die bevindt zich momenteel op de 15e hole. Dus uh, ja, meer informatie kun je natuurlijk vinden op Tour. Scoreoverzicht. Nou, dat was het golven tot zover. Oké, okay, nou het gaat goed dus met Luiten. Ja, deze Luiten gaat, <laughs> gaat weer de goede kant op. Hij was nog even weggezakt, maar hij is nog goed teruggekomen. Maar ja, dankzij ook dat andere spelers de slagen hebben laten liggen. En uh, hij twee birdies produceren. Dus vandaag weer voor level par. De laatste hole uh, gaat uh, spelen. Nou, we, zijn, we hebben een druk weekend gehad, hè? Het zit er weer op. We zijn bij de caravaan geweest. We zijn uh, bezig fietsen op het circuitpark Zandvoort. We hebben gesurfd op het strand. Nou, wat al niet meer zei. Klassiek we... muziek in de protestantse kerk. Het was weer een geweldig weekend in Zandvoort. Een super weekend, een heerlijk weekend. Maar hij is nog niet ten einde. Nee, nee, nee, nee. nee. Het gaat nog even door. Het gaat nog even door. En wij gaan ook nog even door met de programmering van ZFM. En morgen, dan uh, zijn we er weer... Met ZFM lunch tussen 12 en 2. Nou, dan hebt u natuurlijk eerst geluisterd naar de herhaling tussen 8 en 11 van Zandvoort op zaterdag. Dus dan kan u ons nog eens een keer uh, van onze stemmen genieten. En dinsdagmorgen is dat zelf ook het geval tussen 8 en 11 Zandvoort op zondag. De herhaling maar maandag weer live om 12 uur. Ruud met zijn charmante assistente. Angela. Angela, ze zijn er morgen weer. Tussen 12 en 2 live op uw lokale zender ZFM Radio. En wij bedanken iedereen voor het luisteren. En wij zijn er volgende week weer. Ook dan weer op zaterdag van 2 tot 5. En zondag van 2 tot 5. Zo is het maar net. Zo is het net. Tot volgende week. Tot volgende week. hele fijne zondag. Hele fijne zondag nog. En wie weet, tot straks.